6 uur. Het NOS-journaal Door Megens. Forse strafwijs voor 15-jarige voor moord. De Kamer praat deze week over langstudeerboete en recordaantal aantal schademeldingen naar aardbeving Groningen. Het openbaar ministerie eist één jaar jeugdgevangenis en jeugd TBS tegen een jongen van 15. De hoogste straf voor die leeftijd.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 Het aantal schademeldingen van de aardbeving van vorige week in Groningen is nog verder opgelopen. De teller staat nu op 500, een record. Bij de meeste meldingen gaat het om scheuren in muren en gesprongen ruiten. De meldingen zijn binnengekomen bij de Nederlandse aardoliemaatschappij die in het noorden van het land gas wind. De bevingen in Groningen zijn daarvan een gevolg. De schade die door de beving van vorige week is veroorzaakt wordt door de NAM vergoed. In een gevangenis in Venezuela zijn bij gevechten tussen twee groepen... zeker twintig gedetineerden omgekomen. De gevechten braken gisteravond uit in een gevangenis ten zuiden... van de hoofdstad Caracas. Volgens de autoriteiten waren sommige gedetineerden zwaar bewapend. In de overvolle gevangenissen van Venezuela breekt geregeld geweld uit. In de eerste zes maanden van dit jaar vielen meer dan 300 doden. Een bezoeker van het dancefestival Decibel in Hilvarenbeek is overleden. De jongen van 19 werd zaterdagavond onwel...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 Het weer vanavond droog en opklaringen, vannacht hier en daar mist. Morgen opnieuw zomers warm met gemiddeld 25 graden. In de loop van de middag kans op wat buien. En de rest van de week wordt het minder warm. ANWB-verkeersinformatie. Ah, er staan nog 23 files. De meeste drukte zien we nog rond Rotterdam. Op de A15 vanuit Europoort staat de langste file... tussen de afrit Breda en Spijkenisse, 10 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Bij Breda staan wat files op de A27 naar Breda... voor knoopend sint Bos 3. Dat hing samen met een uitgebrande auto op de A58 richting Breda. Er staat tussen Gilsen en Bavel 5 kilometer, maar de rijstroken zijn weer vrij.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 7 over zes, goede avond. Een doorbraak voor het vrouwengolf. Eindelijk, ze mogen spelen op de fameuze golfbaan Augusta in Amerika. Een mannenbolwerk. En dat leek het te blijven, maar president Obama... en zijn Republikeinse rivaal Romney sloegen de handen in elkaar... en wordt er nu dus afgeslagen door vrouwen. Eerst het nieuws over de zogeheten Facebook-moord. Het openbaar ministerie heeft 12 maanden jeugdgevangenis... met jeugd TBS geëist tegen een jongen van 14... die in opdracht een meisje heeft doodgestoken... omdat ze ruzie had met een vriendin op Facebook. Ook haar vader werd aangevallen door de jongen. Voor de vader, die de steekpartij overleefde... was dat de eerste dag in de rechtszaal en een hele zware dag. Spannen, moeilijk...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 Maar er is dus niet gezegd, ook niet door de Raad van de Kinderbescherming en ook niet door de jeugdinrichting, dat openbare behandeling schadelijke gevolgen zal hebben voor, hun, voor, hem, voor, sorry, voor zijn eh, sociaal-emotionele ontwikkeling. Anders persrechter Zonneveld in een verslag van Trudy van Rijswijk. In een gevangenis in Venezuela zijn bij gevechten zeker twintig mensen om het leven gekomen. Vorige maand vielen er ook al meer dan twintig doden bij een gevangenisrel. Correspondent Marion van Rooijen, Marjon, wat is er dit keer gebeurd in die gevangenis? Uh, nou, gisteravond tijdens het bezoekuur uh, begonnen twee rivaliserende bendes die die gevangenis beheersen. Uh, onderling, een, ja, je kan het bij een oorlog zeg maar. Want uh, die bendes gebruikten uh, pistolengeweren en gooiden onder andere drie granaten... Uh, ze gijzelden de bezoekende familieleden. Nou, Eén van die familieleden is dood. En nog eens 24 gevangenen, waarvan sommigen nu onherkenbaar in het lijkenhuis aankwamen door die granaten. Dus totaal 25 doden. En uh, 45 gevangenen liggen gewond in het ziekenhuis. Uh, Verbaas me een beetje over. We hebben het over het familiebezoek en dan heb je het over pistolen en granaten. Hoe is dat mogelijk? Uh, ja, die, die, die gevangenissen, uh, dat, dat moet je voorstellen, die worden niet geleid door gevangenispersoneel, maar door die gewapende bendes van gevangenen zelf. Uh, ze zitten, uh, even de situatie, ze zitten volgepropt met vier keer zoveel mensen als ze voor bedoeld zijn. En dan hebben we het niet over gevangenissen die bedoeld zijn voor twee op één cel, maar sowieso al kooien met honderd of meer mensen of kelders onder de grond. Uh, nou, die, die bendes die vechten continu de controle. Alleen al dit jaar meer dan 300 gevangenen vermoord. En uh, vorig jaar 560 gevangenen vermoord. Uh, ik, ben, ik ben er wel eens geweest, hè, in zo'n Venezolaanse gevangenis. Nou, je zag echt het onderscheid niet tussen bewakers en gevangenen. Uh, die met het grootste pistool, dat bleek dus achteraf van gevangenen te zijn. En de bewaker moest gehoorzamen aan hem... Uh, nou, ze, hebben, ze hadden van alles. Uh, ik zag het gewoon Messen tot en met mitrailleurs. En ja, dat, dat hele systeem is van onder tot boven corrupt en een tik in de tijdbom. Maar de Venezolaanse president Chávez die had toch beloofd om het geweld in deze gevangenissen aan te pakken. Daar is niet zoveel van terechtgekomen als vroeger mij van die <lacht> nee, belofte. Nee, er gebeurt niks. En uh, daarbij komt dat Venezuela een van de, nou, het gemeest, meest gewelddadige land is van Latijns-Amerika. Uh, zelfs gewelddadiger dan uh, Mexico, waar dan zo'n drugsoorlog is. Hij krijgt het niet onder controle. De, de strijd tussen de benden in de sloppenwijk, de overvallen op wie ook maar een beetje iets heeft. Dat, die hele strijd zet zich ze gewoon voort in die gevangenissen. En er gebeurt niets aan om die gevangenissen onder controle te krijgen. Daar kan je het leger ook niet bij inzetten, zou u denken? Oh, dat gebeurt regelmatig en dan schieten ze er weer zoveel dood. En dan uh, gaat het weer voren af aan. Ik blijf achter met wat vraagtekens, maar die zijn vooral van verbazing. Marion van Rooijen. Dankjewel, Hans Correspondent. Straks, hoe een vrij onbelangrijke Republikeinse kandidaat-senator plots wereldnieuws werd. Wellicht niet helemaal tot zijn eigen vreugde. Wijnald Zwaan, hoe staat het ervoor? Ja, Het is weer even wennen, zo uh, al die files na de vakantie. 15 stuks, 50 kilometer, neemt wel af. Maar bij Rotterdam uh, staat nu nog de langste file op de A15 vanuit Europoort. Tussen Alfred Brielen en Spijkenissen, 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. While you're out looking, Jost Stone. Het had wat voet in de aarde, zelfs president Barack Obama en zijn republikaanse rivaal Mitt Romney bemoeiden zich ermee. Maar het is zover. De Augusta National Golf Club is de plek waar het jaarlijkse Masters toernooi wordt gehouden. Heeft twee vrouwen geaccepteerd als lid. Jan Kees van der Velde, goedavond. Hallo. Hoofdredacteur van Golfjournaal Golfers Magazine, regelmatig geweest op Augusta. Is dit een historische dag? Het zat er natuurlijk aan te komen. De vraag was alleen wanneer. Uh, maar dat de, ook deze barrière een keer geslecht zou worden, dat was zeker. Uh, ik had alleen verwacht dat het misschien volgend jaar ergens tijdens de Masters zelf zou gebeuren... dat we ineens een uh, dame keurig in een groene blazer zouden rondlopen. Maar de club heeft ervoor gekozen om zelfs een heus perscommuniqué uh, de lucht in te sturen. En twee dames kregen deze eer. Twijfelachtige eer... Uh, nee, want ze hadden natuurlijk ook nee kunnen zeggen. En dan was dit er nooit allemaal in de wereld gekomen. En ik denk dat ze uh, Condoleezza Rice is nu de bekendste van de twee. Uh, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en uh, veiligheidsadviseur van George Bush. Uh, is al iemand die in golf actief is als uh, lid van het nominating committee van de Amerikaanse Golffederatie. Dat is een uh, groepje mensen dat belangrijke uh, beslissingen neemt op het gebied van uh, bestuursleden. Uh, is een fanatiek sportster, uh, groot voetballiefhebber, maar ook iemand die al uh, een paar jaar golft. Dus dat is uh, denk ik een, uh, een, een voor de hand liggende keuze. Nog even voor de mensen die Augusta niet helemaal goed kennen. Waarom mocht de vrouw hier geen lid worden? Uh, de club is opgericht in de uh, begin uh, jaren 30 uh, van de vorige eeuw... door een groepje zeer, zeer rijke zakenlieden. Vooral uit uh, New York, en omgeving die uh, in het zuiden een, uh, een optrekje wilden hebben... waar ze konden golfen, uh, konden eten, uh, uh, drinken en uh, vooral onder zichzelf zijn. En dat uh, waren mannen. Het was echt een mannenclub. En jarenlang is geprobeerd om vrouwen toe te laten. Tot voor kort hebben zelfs Obama Romney zich ermee bemoeid. Is dat een doorslaggevende factor geweest misschien? Uh, dat zullen kleine dingen zijn geweest. Maar ik denk dat het belangrijkste is geweest dat Billy Payne daar een paar jaar geleden de voorzitter is geworden. Billy Payne was de man die de Olympische Spelen van uh, 96 in Atlanta was het, 92 ja, in Atlanta heeft uh, georganiseerd. Uh, en dat is toch wel een man die wat meer openstaat voor de wereld. staat voor de wereld? Uh, voor de wereld? Uh, ja, denk het wel. Nou, er zijn een heleboel mensen die daar op Auguste zitten... die het liefst uh, alles willen houden zoals het, uh, zoals het altijd geweest is. En Billy Payne ziet ook wel in dat de wereld verandert. En uh, laten we niet vergeten, Auguste is natuurlijk vooral bekend omdat ze de gastheer en de organisator zijn van een van de grootste golftoernooien van de wereld, de Masters. Met het fameuze groene blazertje na afloop. Ah. Uh, met een club, nu dus, die uh, ook faciliteiten zou moeten gaan maken voor vrouwelijke spelers. Ja, ik denk een kleine dameskleedkamer. Uh, en misschien wat uh, de, de lengte betreft van de baan, dat er misschien zelfs wel dames-tees worden gebouwd. Maar ik denk uh, dat men voorlopig gaat spelen uh, van waar de mannen nu ook slaan. En dat de dames uh, een paar slagen extra meekrijgen in, uh, in clubwedstrijden. Ik zou zeggen, gewoon wat de mannen meedoen? Ja, dat zal uh, ongetwijfeld gebeuren. En uh, het zijn er twee, want er zijn natuurlijk de andere dame, die is uh, Darla Moore. En, uh, Iemand die uh, actief is in een uh, in private investment uh, bedrijf... dat opgericht is door haar man, Richard Rainwater. En zij is vooral bekend geworden in Amerika... omdat ze 25 miljoen dollar heeft gegeven aan haar oude school... de Universiteit van South Carolina. En dat heeft haar toen zelfs een plaatsje op de cover van Fortune Magazine opgeleverd. Dus het is ook geen onbekende in de Amerikaanse zaken wil, deze Darlamore. En nu op de golfbaan van Augusta kan zij de zaken doen... waar het koolspel ook mede onbekend staat. Jan Kees van der Velden, dankjewel. Blijf in Amerika, want er is ook ophef in de Verenigde Staten over de uitspraken van de Republikeinse kandidaatsenator senator Todd Akin. In een televisieinterview zei hij dat vrouwen zelden zwanger worden als ze worden verkracht. What I understand from doctors, that's really rare if it's a legitimate rape. Uh the female body has ways to try to shut that whole thing down. Jawel, luisteraar, we zijn nog steeds in het jaar 2012. Volgens Eken heeft het vrouwelijke lichaam mechanismen... om dat hele ding uit te schakelen zijn woorden. Correspondent Wessel de Jong, niet bepaald handig. Ja, mooi zoals je dat zegt. We zijn in 2012 inderdaad. Ja, maar je moet je er wel bij bedenken, natuurlijk, dat je het hier over een, een senator uit Missouri hebt. En uh, ja, dat is de sport toch wel in het zuiden ongeveer. Wie kan het allerconservatiefst? Wie, wie, ja, wie, wie kan die conservatieven het beste plezier? En dat heeft deze tot Eken heeft het duidelijk willen doen met een, uh, ja, een ongelooflijk. Want eigenlijk wat hij hier doet is, hij legt hier een heel rabiaat Anti-abortus standpunt legt hij hier uit aan de hand van dit verhaal. Namelijk abortus nooit in geen enkel geval toestaan. Niet onder medische omstandigheden. En dus ook niet in het, in het geval van abortus. En dat, is, dat heeft hij hier gedaan. En daar is hij hier een beetje mee doorgeschoten. En blijft hij bij zijn standpunt? Nee, hij heeft gezegd. Uh, hey, laf, uh, I have misspoken. Ja. Ik heb iets doms gezegd. Ik heb het verkeerd geformuleerd. Eh, eh, hoe je dat precies vertaalt. Eh, in het interview zegt hij zelf ook nog. Eh, ik heb daar met artsen over gesproken. Dat dat echt zo werkt. Hè, dat het vrouwelijk lichaam dan eh, op slot gaat als ze verkracht is. Dat ze dus dan nooit zwanger wordt. Naar nou, namen van artsen kan hij ook niet noemen. Hij heeft zich wel al geëxcuseerd. Eh, en zegt dat hij toch wel degelijk met eh, de slachtoffers van verkrachting meeleeft. Nou, dat is heel menselijk van hem. Maar dan zegt hij toch nog steeds. Dan vind ik toch dat de verkrachter uh, bestraft moet worden. En niet uh, de ongeboren, het ongeboren kind. Dus eigenlijk blijft hij bij zijn standpunt. Dat kan je daar toch wel uit, uh, uit concluderen. In Missouri zegt hij dat dan als republikeinse politicus. In een verkiezingsjaar straalt dat af op zijn partijgenoot. Maar de presidentskandidaat Romney. Voor Romney is abortus een ongelooflijk vervelend onderwerp. Namelijk toen Romney gouverneur was in Massachusetts. Was die... Uh, nou, stond hij niet heel afwijzend tegenover abortus. Had hij daar, omdat Massachusetts natuurlijk een hele liberale staat. Dus hij hield er toen ook een redelijk liberaal standpunt op na. Nou, op het moment dat hij besloot presidentskandidaat te worden... en die begreep dat de Republikeinse par uh, Partij een, een stuk verder naar rechts zit... heeft hij ook zijn standpunt bijgesteld. En daar wordt hij natuurlijk vaak door zijn tegenstanders... met name dan conservatieve in de partij... wordt hij eraan herinnerd dat hij op dat punt van abortus geflipt flopt heeft. Dus het onderwerp abortus dat, dat snijdt hij liever überhaupt niet aan. Vandaar dat dit een, een vervelende affaire, een, een vervelende zaak is. Maar goed, en ze hebben dan ook de campagne van Romney heeft dan ook alleen maar schriftelijk gereageerd. Hij heeft er niet zelf op gereageerd. Schriftelijk hebben ze zich van deze, deze kandidaat-senator gedistanceerd. En dat gebeurt dan uh, korte tijd voordat de conventies gaan plaatsvinden. Als dan die campagne zegt op start komen. Maar het gaat niet zo heel erg lekker, geloof ik, bij die republikeinen. Nee, nou, we hadden het net over Missouri. We schuiven nu een klein staatje, schuiven we op naar Kansas. Een, een, een, een congreslid uit Kansas, dat heeft de afgelopen weekend in Israël, heeft dat met nog een aantal ja, stafleden en nog wat, nog wat congresleden, Republikeinse congresleden, hebben ze geskinny dipt in het meer van Galilee. Nou, dat hebben ze gedaan nadat er toch wel wat nodige drank gevloeid was daar in een, in een restaurant. En een van de, een, een, een, een krant hier in Washington wist te melden, politieke. Dat zelfs de, de FBI er onderzoek naar doet. Of, dit, of het wel allemaal hier in de haak is geweest. Wat daar op het strand van dit heilige meer gebeurd is. En dat ja, ja, bloot en politiek, dat weet je, dat is altijd een, een hele ingewikkelde combinatie. Dus dat is, ja, daar smult Washington nu op dit moment van. Maar ja, echt fijn voor de Republikeinen is het niet, inderdaad. En de, de democratische campagne, mensen die gaan lekker rustig achteroverleunen. om te kijken hoe de Republikeinen zichzelf ze beschadigen. Eh, nou ja, dat, dat, eh, democraten hebben hier natuurlijk wel de kritiek op van... ja, hypocriet, gedoe natuurlijk een beetje over dat naakt. Laten we maar liever eens onderzoeken wie dan dit soort reisjes financiert. Daar gaan de democraten dan uh, op zitten. Maar ook uh, dat geval met die, met die senator daar uit, uh, uit Missouri. Het is toch wel een hele sterke kandidaat nog steeds. hoor. Dus je zou zeggen, hè, die, die, die man zit in een verkiezing voor zo'n senaat. Je zou zeggen dat hij na zo'n uitgeleider is, uh, is afgeschreven. Maar dat kan je toch nog niet helemaal zeggen. Dus de race overal aan alle kanten is open. Wessel de Jong, dankjewel vanuit Washington. In de ronde van Spanje werden vandaag voor het eerst... de klasse-mensenrenners serieus getest. De derde etappe ging van Faustina naar Eibar... en het venijn zat vooral in de laatste kilometers. Um, Sebastian Timmerman, jij volgt deze ronde. Was dit het eerste grote gevecht van de kopmannen? Ja, we zagen ze uh, voor het eerst. Al ging het uh, om seconden, hoor, uiteindelijk. Uh, maar het was mooi om Valverde in de aanval te zien. Hij werd gevolgd door uh, Vroom, de nummer 2 van de Tour... en uh, de nummer 2 van vorig jaar door Joaquin Rodriguez en vooral door Alberto Contador. Daar was hij weer teruggekeerd naar zijn schorsing... vanwege Klen Buterol in de Tour van twee jaar geleden. De 0 0 0 0 0 0 U weet het wel, die schorsing. En Contador gedroeg zich als een nieuweling... die helemaal nieuw is in het peloton, alsof hij zich moest bewijzen. Keer op keer op keer viel hij aan. Hij wist ook dat hij met dank aan bonificaties... eventueel de Leidenstrui zou kunnen veroveren. Maar dan moest hij van Alejandro Valverde af... En dat lukte hem uiteindelijk niet. Ze bleven met z'n vieren over. Uh, bovenop uh, de slotklim. En na die klim op Arate volgde nog zo'n twee kilometer eerst vlak en daarna bergaf. En in dat laatste gedeelte was de aanval van Joaquin Rodriguez. Die leek te gaan winnen, maar werkelijk waar in de laatste centimeter... drukte Valverde zijn wiel daarvoor bij. Het was... Met het blote oog niet te zien, we hebben ook geen fotofinish gezien... maar de jury bepaalt Valverde wint de rit. Voor Joaquín Rodriguez, Froem en Contador... betekent trouwens ook dat Valverde een dubbelslag slaat. Hij is ook de nieuwe leider in deze ronde van Spanje. De Nederlanders, heb je die nog gezien? Jazeker, Nederlanders deden het goed. Mollema eindigt als zesde op zes seconden van, uh, van zeg maar de beste vier. Uh, Robert Geesink zat in datzelfde groepje, eindigt uh, uh, als tiende. En eerder op de dag zagen we Pim Lichthart... Uh, meezitten in de ontsnapping zeg maar, van de dag rennen van vakantie Leij, DCM... En Lichthard uh, deed dat goed, was slim. Veroverde namelijk op alle klimmetjes onderweg de meeste punten. En dat betekent dat Pim Lichthard de bolletjes -trui heeft uh, veroverd. Die is in Spanje wit met blauwe bollen... in plaats van wit met rode bollen zoals in de Tour. Maar Pim Lichthard uh, mag dus morgen van start in die uh, bergtrui. Maar of hij die, die gaat uh, behouden na morgen, dat is nog maar zeer de vraag. Want morgen wacht weer een aankomst op. Maar goed, in ieder geval morgen één dag dat, uh, nou, dat nevenklassement in zijn handen. En Geesink, heb je het idee dat hij zich een beetje hervonden heeft... naar de Tour de France? Nou ja, kijk, ze konden niet echt mee toen uh, die verneinige versnelling kwam... van eerst Valverde. en daarna vooral van Alberto Contador. En als die niet waren naar, naar elkaar waren gaan kijken... dan waren de verschillen wel groter geweest, denk ik, dan de zes seconden. Aan de andere kant uh, kun je toch ook zeggen dat Geesink en Mollema... Uh, vaker renners zijn die het niet moeten hebben... of die het moeten hebben van een iets geleidelijkere klim. Dus wat dat betreft uh, ben ik zeker nog wel uh, uh, goed gemutst. Ze staan ook goed in het algemeen klassement. Mollema staat zesde en Geesink staat zevende in het klassement... waar Valverde dus aan de leiding gaat. Met niet al te groot achterstand? Nee, de verschillen zijn klein, ook in dat uh, algemeen klassement. Uh, Valverde heeft uh, 18 seconden voorsprong op zijn ploeggenoot. Even kijken, Mollema staat op 28 seconden. En Geesink uh, trouwens ook. Dan wordt een leuke dag morgen. Zeker, morgen weer aankomst bergop. En dan is het uh, de laatste klim zo'n beetje dubbel zo lang als vandaag. Dus wellicht gaan de verschillen dan ietsje groter zijn. De Vuelta. Sebastian Timmerman, dankjewel. En dat brengt ons bij het eind van dit Radio 1-journaal op maandagavond. Joost Eerdmans... Is het klaar volgens mij om jouw avondspits te beginnen in Capella? Goedenavond. Tim, goedenavond. Ik kan niet wachten, inderdaad. Het klopt, het is namelijk lijsttrekkersweek. Ook bij Avondspits deze week betekent dat we vijf lijsttrekkers aan de tand voelen hier in Avondspits. Iedere avond op basis van één stelling uit hun verkiezingsprogramma. Eh, de hele week dus eh, die lijsttrekkers. Eh, op drie zetels staan ze, degene die ik nu vanavond spreek. Eh, met de overigens mooiste verkiezingsslogan moet je zeggen, Tim, daad bij het woord. En dan woord met een hoofdletter. Weet jij over welke partij ik het heb? Uh, Schiet mij even niet in binnen, Jans. Nou, dan is het uh, toch jammer. Het is de SGP natuurlijk. Uh, zij hebben een zeer rechtsconservatief ja. kiezingsprogramma geschreven. Uh, ja, daad met woord. Hè, met woord met een hoofdletter, zei ik. Dat, dat is toch leuk gevonden. Ja. Wilders zouden er ja, nog een punt aan kunnen zuigen, moet ik zeggen. Aan die standpunt van de SGP. Uh, denk even aan het invoeren van de doodstraf, het stoppen van abortus. Uh, het is een beetje de Nederlandse Tea Party. En ik debatteer met de lijsttrekker van de SGP, Kees van der Staaij... over de subsidie op kinderopvang. Kees wil deze het liefst morgen afschaffen. En ik ga u overtuigen van het tegendeel... Blijf dus luisteren naar Avondspits. We komen eraan 0800 1121. En u doet mee in de uitzending live. Hier inderdaad vanuit Kapelle aan de IJssel. U kunt ook meedoen via Twitter. Hashtag WNL, hashtag Eertmans of hashtag SGP. Ik zeg de gesubsidieerde kinderopvang moet blijven. In debat met Kees van der Straij, lijsttrekker van de SGP. Tot over een paar minuutjes na het NOS Journaal. Spreek uw bericht in na de toon.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 Gevechtshelikopters van het Syrische leger hebben een voorstad van Damaskus bestookt. De aanvallen waren gericht tegen opstandelingen in het gebied. Daarbij zijn volgens de oppositie zeker twaalf doden gevallen. Ook op andere plekken in de stad werden schietende helikopters gezien. In een andere wijk van Damascus, die ook in handen is van de oppositie, is flink gevochten. Troepen van Assad probeerden met tanks de tegenstanders uit de wijk te verdrijven. Er zouden drie doden zijn gevallen.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 Dat softwarebedrijf had op 30 december 1999 op de beurs... een waarde van bijna 619 miljard dollar. zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Er is een afwisseling van zon- en wolkenvelden. In Limburg trekt een enkele bui over. En ook vannacht zijn er wolkenvelden... maar in het binnenland is het op de meeste plaatsen helder. De wind valt grotendeels weg. In het noorden en westen is kans op mist. Het koelt af naar zo'n 14 tot 16 graden.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 Dan na morgen dan is het duidelijk koeler met maximum temperaturen rond 22 graden. Tot en met vrijdag blijft het vrijwel droog. Daarna zou het weer wat wisselvalliger kunnen worden. ANRB -E Verkeersinformatie. De meeste files zijn opgelost. Bij Rotterdam staat nu wel een lange file nog op de A15 vanuit Europoort... tussen de afrit Briele en Spijkenissen, 9 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. De gesubsidieerde kinderopvang moet blijven. En hartelijke goedenavond, lijsttrekker Kees van der Staaij wil de kinderopvang laten verdwijnen, want thuis zijn de kids het beste af. Laat uw mening horen in Avondspits. Bel WNL. 0800 Landen uit de euro gooien, scheiden, onmogelijk maken... de islam afstoppen. Het is een onversneden rechtsconservatief geluid... dat opborrelt uit het SGP-verkiezingsprogramma Daad bij het Woord. En wat te denken van die vermalendijde kinderopvang. Kinderen horen thuis te worden opgevoed bij moeders, de vrouw. Dat is het beste volgens de SGP. En ouders die allebei gaan werken ontlopen hun verantwoordelijkheid. Ja, u dacht dat ik een het standpunt innam. Terwijl de feiten er juist zo duidelijk liggen. Kinderen op de crash zijn slimmer, socialer en hebben meer zelfvertrouwen... Ze leren op tijd Nederlands en ze zijn zelfredzamer. Allemaal beter dan die beunhazerij thuis. Daarbij, wie subsidieert nou eigenlijk wie? Als ik naar mezelf kijk, dan stel ik vast dat wij als tweeverdieners voor drie dagen crash voor ons eerste kind 900 euro betalen en dat de overheid tegelijk via onze werkgevers twee keer een half procent premietoeslag ontvangt. Hier tegenover staat 0 euro subsidie. Met andere woorden de staat verdient aan ons. Waar het om gaat is dat de SGP vrouwen met kinderen achter het aandacht wil zetten, terwijl moeders juist verantwoordelijk bezig zijn als ze een baan hebben. Wat voor moeder ben je nu als je na vijf jaar uit het werkproces te zijn geweest in de bijstand terechtkomt? Sterker nog, je hebt een morele verplichting ten aanzien van je kinderen. om te zorgen dat je voldoende inkomen hebt. om je kroost financieel te verzorgen. Kinderopvang is goed voor moeders, goed voor vaders. goed voor de kinderen en goed voor een sterk en vitaal Nederland. Onbegrijpelijk dus dat de SGP zich hier tegen keert. Gesubsidieerde kinderopvang. Kinderopvang is een lust voor iedereen. Wel, WNL. 0800 1121. En u voegt hopelijk ook de daad bij het woord. Goedenavond luisteraars hier bij Avondspits. Want u gaat meedoen, hoop ik. 0800 1121. Kan ook via Twitter kinderopvang. Dat u hashtag of u doet het op uh, Avondspits of WNL. Dat kan allemaal. Maar bellen kan ook. 0800 1121. Ik zeg gesubsidieerde kinderopvang. Ja, die moet blijven. En ik. Praat naar een programma toe, dat heeft te lang in de gaten. Het, ver het verkiezingsprogramma van de SGP, de staatskundig gereformeerde partij. En die wordt getrokken, zoals dat heet, door lijsttrekker Kees van der Staaij. En hij is aan de lijn vanavond. Goedenavond Kees van der Staaij. Goedenavond Joost. Kees, welkom bij Avondspits. Jij... Dankjewel. Ja, vind ik erg leuk. Uh, je trapt af. En heb je de radio overigens uitstaan? Ik heb de radio uitstaan, ja. Perfect, ik dacht ik dat, dat ik mezelf even dubbel hoorde. Hoort, maar uh, de radio uitstaan verder. Perfect. Als je maar goed luistert naar iedereen die gaat bellen... want uh, het is, uh, ja, ik heb het uh, wel uh, <coughs> met plezier doorgelezen, het verkiezingsprogramma... er staan nogal wat vrij zware punten in. Het is overigens wel grappig dat jullie al sinds een hele lange tijd... op drie zetels staan in de peilingen. En dat is, dat is nieuw. Ja, klopt. Dat is de laatste tijd. Uh, eigenlijk is steeds meer peilingen zo aan de orde. We hebben natuurlijk wel al een beetje een trend van uh, lichte stemmenwinst... bij de afgelopen verkiezingen. Hè, dat was bij de gemeenteraad, bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen... bij die keer daar vooral... Dus ja, we komen steeds dichter bij die derde zetel... en het zou fantastisch zijn als we die deze keer nou echt konden gaan binnenhalen. Nou, dat is inderdaad voor degene die jullie steunen een, een fantastisch resultaat. Voor anderen die wat kritisch zijn, en ik ben dat vanavond even, dat begrijp je wel... Uh, is, is dat, wat, uh, is dat wat, wat, wat treurig nieuws, want die kinderopvang daar hebben we het over... die willen jullie eigenlijk het liefst afschaffen. Nou, wat we, wat we zeggen, uh, wat we voorstaan, is om het geld... wat nu in een aparte subsidieregeling voor de kinderopvang wordt gestopt... Om dat gewoon rechtstreeks aan alle ouders te geven. In kinderbijslag en in kindgebonden budget. In het bijzonder ook voor mensen die in een lagere inkomens zitten. Die het wat minder goed hebben. En dan laat je ouders vrij om de opvoeding zo vorm te geven als zij zelf het beste vinden. Waarom moet de overheid bij al die regelingen die we al hebben? Uh, ook nog eens een keer apart geld gaan stoppen... in een maar... ingewikkelde kinderopvang Maar met respect vind ik een rare redenering eigenlijk, Kees. Want je geeft dan zomaar geld voor mensen... die kunnen net zo goed op vakantie naar, naar, naar Italië gaan. Terwijl je, als je de kinderopvang subsidieert... weet je in ieder geval één ding. Er is degelijke kinderopvang voor ouders... die het zelf niet kunnen of willen uh, doen. Maar waarom zou je dat willen? Waarom zou je dat zo als overheid... dat is natuurlijk de kernvraag... zo ja. apart willen gaan subsidiëren? Welk enorm belang is ermee gediend om te zeggen van... Als je de kiest als man of vrouw, hè, daar gaan we niet over als SGP, daar maken we geen keuzes in. We zeggen als ouders zelf zeggen van, wij willen veel tijd besteden aan de zorg voor onze kinderen. En we willen zorgen dat we voor kleine kinderen, dat altijd een van de ouders zoveel mogelijk thuis is. Dus uh, we kiezen niet voor de kinderopvang. Dan straf je die eigenlijk omdat ze zeggen, oh wacht even, dan loop je allerlei... Bonussen mis in de fiscaliteit, in het belastingstelsel. En je krijgt dus niet die ja. kinderopvangsubsidie. Maar ondertussen betalen we met z'n allen wel allemaal belastinggeld kees... daarin. Want dat die bedragen die stijgen maar. Ik bedoel we hebben het niet over mm -hmm. dat we nu ineens uh, met iets komen wat al wat al even zo is en we willen het nu afschaffen. In 2005 gaan we een miljard uit aan die kinderopvang. En een paar jaar later geven we 3 miljard eraan uit. Drie nee, dat, dat, dat ben ik wel met een je eens. Dat nee, dat ben Op ik. En iedereen roept van, nee, subsidies moeten minder, belastingen moeten ja, omlaag. Ja. Maar noem nou eens een concreet voorbeeld. Neem die kinderopvanggelden en dan stijgt het iedereen. Nou, hier moet je weer niet aankomen. Zo heeft iedereen nou, maar, kijk, kijk, kijk. en zo komen die video's. Nou, van stokpaardje, daar kun, kun je een mee, mee komen als je, op het, uh, als je er op de juiste manier mee omgaat. Alleen het punt is, jij zegt terecht, het is doorgeslagen. Ik denk dat we heel veel geld uh, aan, te veel zijn uh, gaan uitgeven aan, aan die kinderopvang. Maar het is, denk ik, voor jullie uh, de belangrijkste drijfveer om het te stoppen. Dat je vindt dat moeders de vrouw moet zitten met de kinderen en niet mag werken. Nee, dat is niet de belangrijkste tijd, want anders moet je het anders aanpakken. Dan moet je zeggen van, we gaan een verbod zoals we ooit in de jaren 50 in de vorige eeuw hadden... ...voor mensen dat er maar één in de gezin mag werken. Of je zegt, dat doen we allemaal helemaal niet. We zijn eigenlijk heel braaf hierin. Dat we zeggen, laten ouders het zelf uitkiezen. We zeggen ook niet helemaal niet, wie nou op welke momenten wat allemaal moet gaan doen... ...gaan mensen zelf over. We zeggen alleen maar, wij hebben geen behoefte om één speciale vorm... Uh, namelijk kinderopvang, om die te gaan subsidiëren. Maar nou ben ik zo benieuwd. Ja, maar Kees, als jij mij dat die zak geld geeft van de SGP... kan ja. ik dan dezelfde uh, kinderopvangkosten maken als die ik nu maak? Of worden die dan, uh, dan, uh, dan hoger? Dan zouden die kosten voor jou hoger kunnen worden... omdat wij het geld ook voor een deel willen stoppen wat we hiermee binnenhalen... ...in het kindgebonden budget. En volgens mij val je niet in die, ja. uh, in die inkomenscategorie. Uh, maar voor een deel krijg je het wel via de kinderbijslag. Dus je zal er wel op achteruit gaan. Nou, wat hebben we daar dan gedaan? We snappen ook dat als je eenmaal aan iets gewend bent... ...het dan altijd lastig is om in te leveren. Dus je moet dat wel geleidelijk doen. Want als je dat in één klap zou doen... ...dan zou je, zeg maar, uh, uh, te grote inkomens terugval hebben. Dus wij zeggen, ga nou wel die weg op... Niet in één keer, want anders zijn de koopkrachteffecten veel te groot. Maar we hebben geen behoefte, uiteindelijk aan een aparte subsidieregeling voor kinderopvang. Hm. Geef ouders zelf die zak met geld voor de opvoeding van hun kinderen. En dan kunnen zij doen wat zij het verstandigste vinden. Nou, Kees van der Staaij hoort u SGP-lijsttrekker. Hij blijft aan de lijn ook om uw vraag te beantwoorden, mochten die doorkomen. U kunt dus reageren. Bent u er met Kees eens die zegt: geef een pot geld aan alle ouders en dan mogen ze het zelf uitzoeken. Daar gaan mensen op achteruit, dat is zeker. Maar het is voor de mensen om zelf te beslissen als ouder. Of zegt u, nee, hou het zoals het is. Gewoon subsidiëren en laat mensen ook gedreven worden om te gaan werken in plaats van alleen maar thuis te gaan zitten. U kunt reageren, 0800 1121. Stelling is gesubsidieerde kinderopvang, die moet blijven. Aan de lijn, Krijn van de Gagen uit Amsterdam. Ja, goedenavond. Ik ben tegen deze stelling. Ten eerste vind ik dat je dus moet zeggen van mensen die het moeilijk hebben... ...dus moeilijk hebben in hun bestaan, moet je dus steunen. En dus kinderopvang is een goeie. Mijn vrouw werkt ook. En uh, wij samen uh, hoesten hier de pot op om uh, met z'n allen hier het zaakje draaiende te houden. Dus ik vind dat wij met z'n allen moeten zeggen... we moeten zorgen voor een gesubsidieerde kinderopvang. Ja, dus u bent met, met, met mij eens? Ja, zeer zeker. Oh, nee, ik dacht dat u er tegen was, maar u bent eigenlijk tegen het SGP-voorstel. Nee, voorstel. nee uh, ik ben hier zeer zeker voor. En ondanks dat je het dus niet kunt betalen, zul je het toch moeten doen. Want er zijn dus mensen in deze samenleving die het niet zo ruim hebben. En dan voor zichzelf ja. moeten beslissen of ze dan uh, zeggen... oké, okay, kinderopvangpartner gaat werken en dan kom je eruit. Oké, okay, Kijn van Gaag, dankjewel. Je trapt af. 0800 1121. Kinderopvang moet gesubsidieerd blijven. Inge Kook uit Hengelo. Hallo. Je spreekt met Inge in Engelo, inderdaad. Uh, ik vind ze gesubsidieerde kinderopvang prima. Maar de redenen die je daarvoor noemt, die vind ik minder fraai. Uh, je zegt bijvoorbeeld, de kinderen leren sneller Nederlands. En dan zeg ik wel, praten we over man. Die kinderen moeten lang Nederlands spreken voordat ze op de kinderopvang komen. Waar, uh, op hun nulde in het eerste jaar bedoel je? Uh, nou, gewoon bij moeder thuis. Ja, maar dat, dat nou, leer je... Maar Inge, mijn, mijn kind ging op, op, nulde, op de nulde leefte, leefte, jaar naar, naar de crash. Ja, dat dus is heel mooi. Dan kon ze maar, nog geen Nederlands uh, hoor. Uh, wat, nee, oké, okay. dat, dat, dat snap ik wel. Dat de kinderen nog niet spreken uh, op nulde jaar en eerste jaar. Dat snap ik wel. Maar wat ik ook vind, is dat de kinder, gesubsidieerde kinderopvang... met name dient ja. om uh, kinderen van, uh, van de buitenlandse ouders... Ja. Uh, dat die dus sneller Nederlands leren. De ouders moeten zelf Nederlands spreken. Ja, maar het is... Dan uh, spreken hun kinderen vanzelfsprekend Nederlands. Maar, logisch toch? Dat is logisch, maar je zou zeggen... op een crash gaat dat vanzelf veel sneller. Ja, maar misschien moeten die ouders gewoon zelf Nederlands spreken. Mm -hmm. Waarom zijn ze niet al lang bezig met Nederlands met hun kind en boekjes nee, voorlezen? Nee, maar dat is een punt. Misschien een andere oh, stelling. andere stelling, maar wel een punt. Ik ook daar geef ik je een punt mee. Ik, ik ga het zo met Kees overleggen, want Kees van der Star heeft er ook vast een antwoord op. Uh, er zijn tweets binnen. Eddie van Heijem, hey, dat is een uh, collega van... Uh, van onze Kees, uh, die zegt... kinderopvang van groot belang voor gezinnen, alle werkende ouders... tenminste een derde werkgevers bijdragen. en verwijs naar een link. Kun je kijken op twitter.com. Venema, die twittert, uh, avondspits, WNL, nog een keer het overzichtje. Goed lezen, Joost. Nou, dat gaan we ook thuis lezen. Dimitri Lauwersen zegt, Kees van der Staai... ik zeg, kinderopvang moet blijven, anders komen er heel veel gezinnen... in financiële problemen. Kees, je onthoudt het allemaal even, hè, wat er langs uh, komt. Uh, Kees, of uh, KC Kindertuin, zegt beleid van kamp in de praktijk... Uh, Kostenverspilling duizenden euro's voor ondernemer. Uh, hij verwijst ook naar een link. Gogo Gogo -Go zegt: Eerdmans kinderopvang kinderopvangsubsidie, dan ook verlaging van de kinderbijslag. Anders ontvang men dubbel. En Barend Beer zegt: Ik ben het ermee eens. Ook moeders hebben vaak gestudeerd. Het zou een vernietiging van kennis zijn die is opgedaan in het onderwijs als zij niet zouden participeren op den arbeidsmarkt. 081121 u doet mee en ik wou het zo meteen inderdaad hebben over de pedagogische steun die aan de crash en de kinderopvang wordt gegeven. Maar u kunt nog steeds meedoen. 081121 Annemarie Hummels, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik vind het standpunt van meneer van der Staaij... eigenlijk het standpunt wat vijftig jaar geleden in Nederland heel gangbaar was. Toen was het heel gewoon dat uh, vrouwen thuis, als ze getrouwd waren... thuis bleven om voor de kinderen te zorgen. Maar die tijden zijn voorbij. Meisjes en jongens nemen evenveel deel aan onderwijs. En het, een van de andere uh, reageerders heeft ook al gezegd... Hè, dat het een kapitaalvernietering zou zijn... als vrouwen niet in staat zijn om hun opleiding... ook maatschappelijk en economisch... Uh, te gelden te maken. Wat ja. hij nu in feite bepleit, is in feite weer de, de, een beetje de vrouw als klapstoeltje. Het gaat economisch slecht, dan gaan we bezuinigen. En dan gaan we al die onbetaalde arbeid die 50 jaar geleden normaal was. De vrouwen zorgden niet alleen voor de kinderen, maar ze zorgden vaak ook nog voor hun ouders en schoonouders. Dat dat nu weer allemaal. Uh, ...in die oude glorie zijn uh, mm -hmm. ook hersteld wordt. En de vrouw weer geparkeerd wordt. Oké. Okay. De situatie is een hele slechte oplossing. Een slechte zaak van de SGP vindt u mevrouw Hummels. Dank u wel. Uh, meneer Al Adil, goedenavond. Goedenavond Joost met Adil. Ik uh, ben het oneens met de heer Van der Strijd. Die zegt aan dat... Uh, uh, wanneer de subsidies dus ingetrokken worden, dat er flink uh, bespaard wordt en dat dat ook uh, de overheid, uh, overheid uh, te goede komt. Ja. Maar ik betwijfel dat omdat vrouwen daardoor eigenlijk niet meer kunnen participeren of niet meer zullen participeren noodgedwongen op de arbeidsmarkt. Ja. Waar denk ik ook veel uh, inkomensoplossing uh, misgelopen gaat worden. Dus uh, het is inderdaad waar. Uh, laat iedereen hè, t, uh, een eigen keuze, of laat iedereen een eigen keuze maken, maar... Uh, knip niet zeg maar in het totaal aantal of in het totale uh, bedrag. Precies, ik denk dat je hetzelfde punt maakt als ik had gemaakt. Kees, even terug naar jou, kapitaalvernietiging wordt, wordt overgesproken... en de SGP wil terug naar 50 jaar geleden, zegt mevrouw ja. Hummels. Ja, um, dat heb ik ook gehoord. Dan denk ik van nou, ik wil eigenlijk ik, uh, helemaal niet terug naar 15 jaar geleden of naar 500 jaar geleden of welk jaar het dan ook. Ik wil gewoon uh, toe naar een gezond systeem van overheidsuitgaven en kritisch zijn op subsidies. En dan is de vraag, waar doen we dit nou eigenlijk voor? Hè? Waar, waarom heb je nou die enorme toename gezien, ook van 2005 naar 2010, van 1 miljard naar 3 miljard? Hè? Waarom is dat nou verdrievoudigd? dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is omdat wij het zo belangrijk vinden... dat meer vrouwen aan het werk gaan. Dat is Zeker. inderdaad een hele belangrijke drijfveer achter deze maatregelen. Ja. Maar als je nou eens kijkt naar onderzoeken, dus Er is een stapel onderzoeken die zegt, daar werkt het helemaal niet voor. Heel veel vrouwen die maken zelf die keuze of ze willen werken of niet. Of zij daar zin in hebben. Of zij daar ontplooiing in vinden. Ja, maar als het gewoon niet dan loont, Kees. het niet leiden door hoe hoog die kinderopvlooslag nee, maar... is. Weet je dat we nu op dit moment hm. een ton betalen om één moeder... ...aan het werk te krijgen. Een ton. Nee, maar... dat, is, dat is buitengewoon maar... inefficiënt. Ja, maar ik zeg tegen jou... Dat hij... als, je stelt, ja. als je dat doel zou steunen, hè? als je zou zeggen... Ja. ...we willen dat per se, want het mag niet anders... ...je moet allemaal met z'n tweeën aan het werk... ...dan zeg ik nog, zelfs als je die doelstelling zou hebben... ...dan is dit nog verspild geld, want daar werkt het helemaal niet voor. Zorg dan, als je dat wil doen... Uh, ja, maar... als je meer mensen het werk wil krijgen, dat die inkomstenbelasting omlaag gaat, dan hou jij gewoon meer over. Maar het mooiste, het mooiste case, case, is toch een combinatie dat mensen een privé- en een werkbalans hebben: zo van ik pak twee dagen voor de kids en ik doe drie dagen crash. Dat, dan hebben ze toch werk, ze blijven in het werkproces, ze hoeven niet uh, weg te vallen. En de, de, de moeders en vaders overigens hebben toch hun, hun professionele kinderopvang. Dat is toch veel beter. Nee, over het verbieden van dat het, het mogelijk of niet. Of daar gaat, gaat het de om. De overheidstaak is of dat voor iedereen dan te gaan betalen. Dan zeg ik nou, niet voor iedereen. Moet voor je... mij, kees, voor mij wordt niks betaald. Joost Eerdmans wordt totaal niet gesubsidieerd en dat is ook goed, want ik, ik verdien daar blijkbaar te veel voor. Maar ik betaal zelfs de staat geld via mijn werkgever en die maar van mijn vrouw. Er heel veel mensen, ook met hoge inkomens, die wel degelijk ook die kinderopvangtoeslag krijgen. Als je zegt, let nou op mensen die het echt nodig hebben. Dan zeg ik, jij, ja, ik kan me ook voorstellen, we hadden zelf het voorbeeld van iemand in de stond. dat hebben we ook altijd gezegd, als er een, een bepaalde medische indicatie is of sociale ja. indicatie, mensen in de bijstand. Tuurlijk, dan moet je ook zeggen, dan is er iets bijzonders aan de hand. Maar dan heb je het over bijzondere situaties waarin je het subsidieert. Nee, nou. Maar we hoeven het niet te doen voor die vergroting van de arbeidsparticipatie... want daar werkt zo'n subsidieinstrument niet voor. Pedagogisch dan, ja. dat is een punt. Hè, ja, wacht, daar kom ik zo op, Kees. Wacht even ik, laat je even, ik zet je even een hold, want we gaan even luisteren naar het tegengeluid. belt in Giald Jellesma. Hij is voorzitter van, uh, van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peter Speelzalen. Hij komt vanuit vakantieadres in Spanje. Goedenavond, Giald. Ja, goedenavond. Ik geef eens een korte reactie op wat ja, je gehoord Ja, ik hoor Kees van der Staaij natuurlijk alle oude argumenten herhalen. Kijk, die ton per per is natuurlijk flauwekul. Dan maken 800.000 kinderen gebruik van kinderopvang. Als je dat zou vermenigvuldigen, zou je op een op tientallen miljarden uitgaven aan kinderopvang komen. Dus dat is gewoon onzin. Dat klopt dan. Hij verwijst, zich ver, verder verwijst naar CPB, hè, Centraal Planbureau Cijfers. Nou, het bleek voortdurend dat het CPB, waar het gaat om kinderopvang, dat niet kan berekenen. En bovendien rekenen wij vanaf 12 uur per week. Dus op het moment ze teruggaan bijvoorbeeld van 24 naar 14 uur per week... Dan heb je verliezende arbeidsparticipatie. 60% van de mensen op hogescholen en op uh, universiteiten zijn inmiddels vrouw. Dus de mensen die kapitaalvernieting noemen hebben daar volstrekt gelijk in. We zijn inmiddels zo ver in Nederland dat een Nederlands gezin met drie kinderen... vijf keer zoveel betaalt bij hetzelfde inkomen als een gezin in Duitsland. En Dan heb ik het niet over Oei. het voormalige Oost-Duitsland. Dan heb ik het gewoon over Baden-Württemberg. Eh, kijk, meneer Van der Staaij heeft natuurlijk een ideologisch natuurlijk, motief, laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Eh, het is ontzettend belangrijk dat vrouwen economisch zelfstandig zijn, dat kost ons ook veel geld. En al die landen om ons heen, waar hoe langer we meer geld aan kinderopvang wordt uitgegeven, doet men om ja. één reden. Niet omdat men daar meer van kinderen houdt, of van ouders, dan in Nederland, maar gewoon omdat het een bewezen economisch model is. Op het moment, en meneer Van der Staaij zou het wat dat betreft een keer moeten meemaken, dat de werkende vrouwen maandagochtend zeggen, we kappen ermee... We doen even niet mee. Stort de Nederlandse economie met blonderend geraas in elkaar. Nou, daar zitten we even in een punt. Dank, dank je zeer tot nu toe, want we gaan even korte reactie vragen. Kees van der Staaij, er wordt nogal met argumenten om de oren geslagen, moet ik je moet ik zeggen hier. Nou, ik vond het wel grappig. Dat punt van het ideologisch motief, hè? Wat in ieder geval wordt gezegd ja. ja, dat zit er bij jou ook achter. Maar kijk, als er één subsidieregeling is met een ideologisch motief, dan is er deze wel. En dat is heel sterk van... De arbeidsparticipatie moeten we vergroten. die zelfstandigheid uh, van de beide partners. En dat mag wat kosten. En dat maakt dit onderwerp een beetje tot een blinde vlek. We hebben mm -hmm. eigenlijk ook een soort K-woord gekregen. Want hier mag je niet aankomen. Oh. Want dat is een beetje een heilige koet. Terwijl als je het gewoon nuchter als subsidieregeling gaat bekijken. Dan zeg je, dat is gewoon geen slimme uitgaven. En pakt bovendien ook nog eens een keer duur uit door alle rondpompen van geld. Zorg dat je minder in belastinggeld hoeft uit te geven. Mag je, de die mag geef, geef, Kees, geef eens één een reactie op het feit. Als, als de werkende vrouw vrijdag zou stoppen met werken. Dat de economie in Stort. Nou, ik, ik, ik ben het helemaal mee eens. En dat zie je ook gebeuren, dat er ook heel veel vrouwen zijn die ook een beperkte deeltijdbaan bijvoorbeeld hebben. Uh, uh, of die ook meer werken en die daar een oplossing voor vinden. Ook met hun man en met, uh, of met familie of inderdaad voor de kinderopvang kiezen. Dat is allemaal niet verboden. Maar de vraag is, moet de overheid dat speciaal subsidiëren? Ja, dat is de, de vraag. Dat is de vraag. Hoe functioneren de economie zonder dat de overheid hier uh, met de vingers helemaal bovenop zit en dat allemaal precies wil gaan regelen. Okay. En wat echt pedagogisch van belang is, ik net ook even langs. Ja. Als je, waar zijn de kinderen nou mee gemoed? Nou, bijvoorbeeld die peuterspeelzalen, die zijn nu echt ook ingegeven door wat is goed voor die kinderen. Van, dat die ook met anderen te maken krijgen, met leeftijdsgenoten, ja. voor hun ontwikkeling. En die hebben nu juist last en, uh, om, om financiering te nee, krijgen. Nee, maar ook de kinderdagopvang heeft nog steeds te maken met een voorsprong voor kinderen die daar zitten... ten opzichte van de kinderen die thuis worden opgevoerd, blijkt het pedagogisch onderzoek van onder andere Ellie Singer. Dus daar, daar ben, ik het op, ben ik het ook niet met je eens. We ja, gaan even een andere report, ja we gaan even uh, twiets... We gaan even tweets voorlezen. Je kan op reageren, want we lopen al uh, flink aan het einde. Johan twittert, ik ben kinderloos, maar ik schrik wat ouders voor opvang betalen. Drie dagen werken is twee dagen salaris voor twee kids kwijt voor de opvang. Dirk van der Kamp zegt, "Een uh, kinderopvang is geen luxe product, maar keihard nodig om rond te komen voor veel gezinnen. Het is geen keuze. Sjoerd Nijhuis zegt, beter voorstel, afschaffing, bijzonder onderwijs. De besparingen verdelen over de mensen, daarna zelf beslissingen maken over hun geld. En Jan van der Water twittert, avondspits, waarom de mensen die hun werkdag zo inrichten dat ze geen kinderopvang nodig hebben, niet extra? Staan. U kunt nog mee door 081121. Ik discussieer met SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij. En ik zeg, gesubsidieerde kinderopvang moet blijven. En hij is daar zeer mee oneens. Meneer Van Delen uit Scherpenzeel. Uh, ja, goedenavond met uh, Van Delen inderdaad uit Scherpenzeel. Uh, ik ben het helemaal eens met uh, meneer Van der Staaij. Uh, alles wat, uh, wat met subsidie te maken heeft, leidt meestal tot misstanden en misbruik. Ik vind de, de ouders hebben gewoon hun eigen verantwoordelijkheid... Ik vind dat er ook heel slecht geluisterd wordt naar meneer Van der Staaij. Meneer Van der Staaij zegt het is geen kwestie van ideologie. Het heeft meer te maken met het feit dat de kosten enorm uh, stijgen. Um, uh, alleen, dat wordt hem steeds in de schoenen geschoven... dat, uh, dat het uh, van, vanuit SGP wel begrijpelijk is dat hij uh, dit standpunt... Uh, maar, kom op, uh, de, maar gaan we toch niet omheen draaien? Dat de SGP het liefst wil nou, nou, er thuis wordt nee, opgevoed. Maar als, u moet gewoon, u, ook meneer Eertman, u ook moet gewoon luisteren naar hetgeen wat hij zegt. En als hij zegt dat dat zijn standpunt is en dat het vanuit kostenoogpunt een belangrijk gegevens, dan lijkt het dat... Uh, het lijkt nee, toch uh, nou, u moet goed gewoon, citeren, uh, meneer, meneer, meneer Van der Staaij meneer van Delen, te... te, te in, in, ja. in, in het sgp verkiezingsprogramma staat dat kinderen, letterlijk staat... daar kinderen horen thuis te worden opgevoed bij moeder de vrouw. Nou, dat laatste heb ik erbij gezet. Het is het beste volgens de SGP. Dus er zit een principieel ideologische keuze. Vrouw en kinderen horen thuis. Ja, maar daarnaast heeft het natuurlijk gewoon een kostenaspect. Als, als inderdaad die kosten van uh, kinderen ja, van, van, van 1 naar 3 miljard uh, euro gegaan zijn... Nou, daar ben ik het. In meen. principe is het toch... Ja, dus de, het, en, en we zitten in de tijd dat we, dat we toch even de broekriem wat uh, moeten aantrekken. En dan is dit denk ik toch een hele reële optie. Maar te, dan zegt meneer, meneer, meneer Geld jellesma we betalen vijf keer zoveel als een gemiddeld Duits gezin. Als je drie kinderen naar de, naar de kinderen opvangt, ja, dat kan toch ik, niet gezond ik, ik ik, ik vind, zijn? Ik vind al die, al die, al die bronnen die, die, die nu even te kusten en te keur gebruikt worden, die zou ik graag even willen nakijken. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld uh, het schoolgeld. Uh, moet u kijken wat u in Nederland uh, gaat betalen, betaalt u 9.000 euro. Hier wordt er gezuurd over 1.700 euro, ja, dit, bij wijze van spreken. Het wordt een... en ze zijn, er wordt vaak wat selectief wordt aan brongebruik uh, gedaan. Nou. En uh, ik, ik denk dat het gewoon heel erg goed is om eens te kijken van nou jongens, wat, wat stoppen we aan geld aan kinderopvang? Wat voor geld wordt daarin gestopt en wat uh, heeft dat uiteindelijk voor rendement op? Als het inderdaad zo is dat het 100.000 nou, euro uh, kost. Dat is natuurlijk uiterst moeilijk te breken. Nee, Maar je kunt wel zien van wat, wat, wat voor geld stop ik erin en wat voor werk levert dat uiteindelijk op, wat voor extra werk levert dat uiteindelijk op. En als nou, daar je... scheefvloei is ontstaan, dan lijkt het me heel verstandig om daar heel goed naar te kijken. En ze proberen dat dan richter te krijgen. Het geld van de overheid kun je me één keer uitgeven. En daar ben waar. ik heel blij met dat de SGP er heel goed naar okay. kijkt. Uw stemkeuze is duidelijk. Uh, meneer, ik geld nog even, meneer Geld maar Er waren toch heel veel vrouwen... Oh, sorry, hij is, hij is weg. Ik, had hem in. ik denk nog één korte vraag. Uh, we gaan zo naar het laatste woord geven aan Kees, uh, Kees van der Staaij. Jan van Welden, goedenavond. Dag, hallo. Jan, vertel maar. Ik ben het eens met de stelling, het, uh, ik denk dat het geld van de overheid is gewoon dus ons eigen geld en dat uh, lijkt mij heel verstandig om het juist in goede opvang te stoppen voor de kinderen, ja. omdat het toch al zo individualistisch wordt momenteel en dadelijk verder. Ik denk dat we juist sociale kinderen nodig hebben die sociaal... Goed uh, opgevoed moeten zijn. Hè? Dus je bent het me met mij eens. Ja, je Jan. Ik hou het even kort, want er wordt veel getwitterd. Kunt u nog zien op hashtag wnl hashtag Eertmans. Martijn Schumacher zegt uitspraak van daarnet. Niet deelnemen op de arbeidsmarkt is kapitaalvernietiging. Economie is belangrijker dan het eigen kind. De teken, Annette zegt hoe zo beperkte deeltijdbaan. Eertmans, wij hebben twee kinderen opgevoed en ik werkte 80 uur aan die Russell zegt. Laat de Algemene Rekenkamer onderzoek doen naar doelmatigheid en doeltreffendheid van de kinderopslag. En aan Tony zegt. Eertmans kinderopvangsubsidie is belachelijk. Kost nu 100. 100.000 euro per fte baan dat beweerde ook Kees van der Staaij. Kees, nog een slotwoord voor jou, maar dan uiterst kort. Eh, ga je hier een breekpunt van maken? Laat ik die vragen stellen in een eventueel kabinet. Het lijkt me in ieder geval hoe dan ook een heel interessant punt om eens even stevig over door te praten. Het moest een prikkelende stelling uh, worden waar ja. we vandaag over zouden praten. En dat is volgens mij goed gelukt. Absoluut, Kees, daar wil ik je ook hartelijk voor danken. Je hebt een, je hebt een mooi, uh, mooi uh, debat ten beste gegeven. Samen ook met Gerald Jellersma, woordvoerder van de Boink. Maar mijn dank gaat primair uit naar Kees van der Staaij, SGP-luistertrekker voor de verkiezing van 12 september. En hij was de eerste in de aftrap van deze week vol met lijsttrekkers... van overigens kleine partijen, Partij voor de Dieren, de Piratenpartij. De partij van Hero Brinkman komt nog langs en zoverre nog meer. U kunt dat allemaal zien op Twitter. Ook de reacties die doorgaan op Twitter over dit onderwerp... kunt u nog steeds bekijken. En straks gaat uh, de beurt naar Jelly Brouwer met het programma Kunststof. Daarin actrice Suzanne Visser te gast. En zometeen WNL alweer op Nederland 3 om half acht. Want Merel Westen ontvangt Emiel Roemer... In de studio samen met Paul Jansen. Ze gaan het hebben over de verkiezingen. Ook Jan-Hein Kuipers en Danny Mekic zijn in de studio. En zij praten over de Facebook-moord die vandaag speelde. En René Mioch is er voor de laatste ins en outs van de filmwereld. Dus kijk, half acht live van WNL met Merel Westrik. Eh, live dus op Nederland 3 zometeen. We zijn er doorheen. Morgenavond dus Hero Brinkman van de DKP. Nieuwe partij. En hij gaat uiteenzetten waarover. Dat kunt u op Twitter volgen morgenochtend.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 En krijg deze week een waardebol van 25 euro cadeau voor Samsung Accessoire. Doe jezelf een plezier. Eerstweekam.nl